Het OM zoekt de maker van het filmpje. Leiders van verschillende politieke partijen. Want het openbaar bestuur staat soms graag in de belangstelling. Welkom bij de openbare raadsvergadering van 22 november 2016. Ik constateer dat afwezig is raadslid Tonen vanwege medische redenen. Wij wensen hem een spoedig herstel en hem kennende gaat dat gewoon lukken. Ik heb twee mededelingen, maar ik inventariseer eerst van uw kant of er. Mededelingen over belangen en betrokkenheid zijn. Ik kijk rond, meneer Kramer. Ja, voorzitter. Uh, bij agenda punt uh, 7, de prestatieafspraken met uh, Woonzicht in de Keis, zal ik uh, mij onthouden van uh, stemming vanwege mijn werk. Uh, dank u wel, meneer Kramer. Um, meneer Cohen. Ja, dank u wel, voorzitter. Op 9.11 tijdens de commissievergadering heb ik eh, gezegd dat ik niet mee wilde doen aan de discussie en ook niet mee wilde stemmen deze avond. Ik ben erop teruggekomen en dat eh, mede naar aanleiding van opmerkingen van bijvoorbeeld de eh, Raadslid Tonen, maar ook anderen. heb ik sterk over nagedacht en ik heb daar redenen voor om daarop terug te komen om dus wel aan de discussie mee te doen als dat zo ...uitkomt en om wel mee te stemmen. Dank u wel, meneer Cohen. Meneer de Vries. Uh, voorzitter, bedankt. Ik heb uh, twee dagen geleden een e-mail naar het college gestuurd... ...waarin ik heb aangegeven... ...dat uh, de architect van Springtijd... ...lid is geweest van D66, vrij lange tijd... Uh, ...dat hij op de kieslijst staat... ...en dat hij tot maart van dit jaar lid heeft uitgemaakt van de Welstandscommissie. En Ik, ik vind dat zo dicht bij elkaar liggen... ...dat uh, er uh, mogelijk sprake is, zou kunnen zijn, in de Volksmond van vriendjespolitiek. En ik vraag u of dat integer is. Ik, ik denk dat de raadsleden van uh, D66, die schat ik zeer integer aan... Ik denk dat ze best mee kunnen praten over het plan of over de plannen. Maar ik denk dat het verstandig is om, als er gestemd gaat worden, dat zij zich afzijdig houden. Wij nemen kennis van uw uh, opvatting, meneer De Vries. En we komen daar bij dat agendapunt wellicht nog op terug. Want ik vind dit niet het podium op dit moment. En ik wil u ook graag verzoeken om dat even te laten voor wat het is. Um, geen andere mededelingen van uw kant. Dan heb ik zelf een tweetal. Als raadsleden heeft u allen een maatschappelijke achtergrond. U bent lid van een, bijvoorbeeld een politieke partij, een fractie. U heeft al dan niet... Akkoord gegeven op het coalitieakkoord. U heeft kiezersbelangen, u heeft contacten en gaat u zomaar door. En samen vormt u de gemeenteraad. En u heeft de opdracht daarin besluiten te nemen voor Zandvoort. In het belang van onze gemeente Zandvoort. Maar hoe komt u bij een onderwerp tot het best mogelijke besluit voor onze gemeente Zandvoort? Waarom deze inleiding voor deze raadsvergadering? Vanavond staan een aantal interessante en ook belangrijke besluiten op de agenda. Maar ik denk het meest pregnante zal zijn het onderwerp planselectie Watertorenplein. De afgelopen weken bent u in steeds heftiger mate benaderd. Met informatie, met argumenten, maar ook met commentaren. Op het voorstel van het college, op het verloop van de procedures... en op de opvattingen en de plannen van anderen... Maar ook zijn er aantijgingen gedaan. De intensiteit daarvan is mij opgevallen. Er is sprake van veel emotie. Ik heb zakelijke en niet-zakelijke argumenten gelezen. Uiteindelijk zijn er berichten ontvangen die naar het gevoel van de ontvangers leiden in de richting van verdachtmakingen, chantage en dreiging. De belangen die in het geding zijn roepen dit kennelijk op. En het lijkt erop dat de grenzen van fatsoen in beeld zijn gekomen... of mogelijk al zijn overschreden. En het is u als raadslid van deze gemeente niet makkelijk gemaakt... om feit en suggestie te scheiden... om oneigenlijke argumenten te fileren... om belangen te doorzien... en om immuun te blijven voor aantijgingen. Uw morele oordeelsvorming wordt stellig op de proef gesteld... En u heeft daarbij ook nog eens de verantwoordelijkheid om zonder last- of ruggespraak te stemmen. En ik zie de worsteling en heb waardering voor de wijze waarop u daartoe tot nu toe bent omgegaan. En als burgemeester heb ik de zorg voor een integere en zuivere besluitvorming. En ik roep u als raad op het beste besluit voor zand voor te nemen. En ik vertrouw erop dat dat in het komende debat ook gaat gebeuren op een waardige en geloofwaardige wijze. Dat geef ik u mee. Daar had ik zelf behoefte aan. Beschouw het als een kriedekeur keur van mijn kant. Het andere is dat u ziet dat er een gebakje staat. En dat is omdat uh, wij sinds enige tijd wat actiever zijn op sociale media. De publieke tribune, er staan ook gebakjes in de hal. Uh, die kunt u ook gebruiken. Dat gaat over Facebook onder andere. Daar zijn meer dan duizend likes op. En dat is een prestatie, want dat is een wezenlijk verschil. Maar vooral de waardering van wat wij daar doen, neemt ook enorm toe. Vandaar dat dat reden was voor een gebakje. En u kent mijn stelling ook, de liefde gaat altijd door de maag. En wellicht hier ook. Ik wens u allen een goede vergadering. Wij zijn bij de loting aangekomen. Eens even kijken, nummer... Oh, ik moet het goed doen. Nummer 9, meneer de Meneer Paap, als tot een hoofdelijke stemming komt... bent u de eerste die ons... ...uit de droom gaat helpen. Meneer Paap is de eerste. Wij gaan door naar agenda punt 2, het vaststellen van de agenda. U heeft gezien dat er een spoedvoorstel aan de agenda wordt toegevoegd. Daar heb ik toestemming toe verleend... Maar mijn vraag is natuurlijk: vindt u dat ook goed? Het gaat over het splitsingsverzoek van energiebedrijf en Eco. En in verband met de tijd uh, kan het eigenlijk niet anders dan dat het in deze raad wordt behandeld. Vindt u dat goed? Ja? Goed. Uh, mocht iemand het nog willen lezen, dan, le dan passen we gewoon even een lees, uh, lassen we een leespauze in. Dan stel ik voor dat aan het eind van de agenda toe te voegen, dat wordt dan het nieuwe punt 9 voor de ingekomen post. Mevrouw van der Veld. Ja, ik stel eigenlijk voor om dat agendapunt verder naar voren te halen en NECO. Uh, dat heeft te maken, u zegt zelf, het spoedeisende karakter. En ik vrees dat wij hier na middernacht nog zitten. En ik weet niet of we dan nog... Mevrouw van der Veld, ik ken uw optimistische insteek en uw meedenken. Uh, of... Uh, we gaan uh, wat langer door, maar zeker niet naar middernacht. Want u kent mij inmiddels ook dat ik zo rond 11 uur kwart over 11 mijn, scherp, uh, mijn scherpigheid begin te verliezen. Uh, dus dan ga ik schorsen en dan gaan we op een andere dag deze week verder. Ja, maar uh, dat is het. precies wat ik bedoel. U ja. heeft het over het, het van de karakter. Dat kan net. En morgenavond is al bezit. Ik ga het voor u oplossen. Fijn. Want dat is een van de leuke dingen als voorzitter. Ja? Dus ik stel voor om hem op punt 9 te laten. Goed. Akkoord? Nou, dan wordt de agenda op deze wijze vastgesteld. Dan gaan we naar de hamerstukken. Dat zijn twee onderdelen. Allereerst het koersdocument werk en inkomen. En het voorbereidingsbesluit, bestemmingsplan, centrum. Bij deze vastgesteld. Dan gaan wij vervolgens naar agenda punt 5. En dat is de. ...planselectie Watertorenplein. En dat onderwerp boeit en bindt ons allen. Dat merken wij ook, daar heb ik net ook wat opmerkingen over gemaakt. Ik stel mij voor dat in eerste termijn de Raad terughoudend interrupeert... ...en in tweede termijn we daar gewoon wat ruimhartiger met elkaar omgaan. En mijn voorstel is ook, voor zover er abonnementen worden ingediend... ...dat we wellicht daarmee beginnen... Want dan kunt u ze allemaal in eerste termijn meenemen. Is dat wat de raad betreft akkoord? U mag wat mij betreft knikken. Ja? Fijn. Dan gaan we het op deze manier doen. Dank voor uw bereidwilligheid. En ik kijk even naar de abonnementen. Dat zijn er twee. Eén is ingediend of nee, is aangereikt. En hangt misschien nog boven de markt door Sociaal Zandvoort. En één is aangereikt door het CDA. Um, nou, dan mag u, één van u beiden mag het spits afbijten. Wie heeft de voorkeur? Meneer Paap, gaan we met u beginnen. En daarna met u, meneer Metters. Ja, voorzitter. <klaars> voorzitter, wat wij uh, heel vervelend hebben gevonden... is dat er drie planontwikkelaars met uh, moeder naar nou elkaar aan het gooien waren... ook een raadslid liet zich niet onbetuigd. Het heeft ons ook zeer gestoord dat we daar ongewild bij betrokken worden. Wat er ook gekozen wordt, pak je verlies, soms win je, soms verlies je. Dat is lijf. Maar wat we nog veel erger vinden, is de voor ons onaanvaardbare wijze... waarop enkele omwonenden mede de besluitvorming in Zondvoort te moeten betitelen. Men schreef, in Zondvoort heerst een kennelijke wetteloosheid... Waardoor de indruk ontstaat dat de onderwereld bepaalt wat er gebeurt. Het heeft ons verbaasd dat er nog door andere raadsleden, nog door het college op gereageerd is. Wij weigeren ons op deze wijze te laten wegzitten als onbetrouwbare bestuurders. Zulke figuren zijn voor ons geen gesprekspartner meer. Tenzij men alsnog van die uitspraak afstand neemt en er een schriftelijke excuus van maakt. Voorzitter, er ligt naar onze mening drie aanvaardbare plannen. Maar daar gaat het eerste instantie niet om. Nog steeds vinden wij het stuk niet rijp voor besluitvorming. Helaas vond het merendeel van de commissie dat wel. Het gaat ons om het proces dat geleid heeft, wat geleid heeft tot dit voorstel en de volgorde der dingen. 1. Het participatieproces was voor een groot gedeelte een farce. Want het college kan al van harde in de bewering dat de participatie goed is verlopen, maar wij delen die mening niet. En het bureau en uw ambtenaren bevestigen dat door correcties aan te brengen in het aantal uitgebrachte stemmen. En, en door op te merken dat de online raadpleging niet meegeteld zou moeten worden. De online stemming is geen steekproef. Voldoet ook niet aan de regels van een verantwoordelijke steekproef. Het is ook geen enquête volgens de gebruikelijke criteria's. Maar is een krakkemikkig en niet houdbaar gebleken vragenlijstje, maar volop mee is. 2. In de mededeling aan de raad van 18 november schrijft het college wie beslist en op grond waarvan. Het is volstrekt gebruikelijk in de rolverdeling van college en raad dat het college de gemeenteraad in voorstel met betrekking tot plankeuze heeft gedaan. Over dat voorstel zijn die planinitiatiefnemers en uw raad gelijktijdig geïnformeerd. De eerste in individuele gesprekken, uw raad via de gifi. Daarvolgend heeft toelichting plaatsgevonden aan vertegenwoordigers van de pers. Ook dit is een gebruikelijke gang van zaken geweest. Einde citaat. Dat is Larikoek. Het is niet gebruikelijk de pers op te trommelen op de dag dat aan architecten en raad... En keuze bekend wordt gemaakt. Vooral niet indien de raad de inhoud van de overweging nog niet heeft kunnen bekijken. Laat staan dat het college de raad eerst heeft meegenomen in die overweging. In plaats van met veel tronggeroffel en zelfvoorharding te roepen dit gaat het worden. En de raad mag er ook wat over vinden. De raad wordt oversteld met allerlei informatie. Als dat het college goed, als dat het college goed uitkomt. Commissievergaderingen worden overladen met ambtelijke presentaties voordat conceptvoorstellen worden besproken. Heel lange verhalen van ambtenaren en wethouders. Maar bij zo'n belang belangrijk onderwerp als de invulling van dit gebied is dat blijkbaar niet nodig. Dan maakt het college het wel uit. In de mededeling zegt u verder: terugkerende vraag is steeds waarom de planinitiatiefnemers niet, niet van tevoren kaders zijn meegegeven. Het feit is dat de drie spontaan bij de gemeente ingediende initiatieven juist aanleiding vormden om de ontwikkeling van het Watertorenplein versneld op te pakken. Eerder had uw gemeente immers besloten de ontwikkeling van de middenboulevard in eerste instantie te beperken tot een deelproject, Badhuisplein en Intree. Er is dus geen uitvraag met gestelde kaders gedaan. Om deze reden vormde een toets aan de gemeentelijke en wettelijke kaders... Juist een zelfstandig onderdeel van de aanpak. De eerste nultoets, later kadertoets, planinitiatieven, geheten, einde citaat. Er is echter geen kausaal verband tussen het versneld oppakken van het Watertorenplein... ...naar aanleiding van drie spontane initiatieven en het niet opstellen van kaders. Dat zou betekenen dat iedereen spontane plannen zou kunnen indienen... ...en dat er dan geen kaders meer gesteld worden of kunnen worden... Er is gevraagd naar de wijze van beoordelen van de plannen. Er komt echter geen afdoende antwoord op de vraag hoe kan het dat bij deze kadertoets diverse zagen, zaken lager beoordeeld zijn dan tijdens de nulmeting. Terwijl er zelfs op diverse punten verbeteringen zijn aangebracht. Daar, kom, daar komt een vaag antwoord op. Over een onvoorschrijdend inzicht. En zo, en zo niet zeggend en weinig professioneel. U schrijft in de mededeling... Uiteraard is voor de opbrengstkant van de grondexploitatie het programma van groot belang. Woningbouw levert de hoog, hoge grondopbrengsten op. De grondexploitatie gaat niet uit van sociale huurwoningen... maar voor een aanzienlijk grondopbrengst grondopbrengstveld. Einde citaat. De opmerking van de wethouder in de commissie en het verhaal in de mededelingen staan haaks op elkaar... In de commissie zei de wethouder naar aanleiding van de opmerkingen van de heer Kramer dat de raad de kaders nog kon aangeven en dat de sociale woningbouw en, goedkoop, en goedkoop, goedkope koop mogelijk zou zijn. Onze conclusie was toen dat de grondprijs dan veel lager zou moeten zijn. Daar gaat de gemeente Echter niet vanuit. uit en de architecten hebben ook geen rekening gehouden met sociale huur en goedkope koop. De wethouder zei niet dat het meegeven van de kaders sociale huur en gekopen koop zou leiden tot een veel lagere grondopbrengst. En daarmee mogelijk een negatieve grondexploitatie. Nee, zij zei op een vraag van de heer Kramer dat die kaders niet in de noten van uitgangspunt stonden. Maar die kunt u er wel in krijgen als u dat wilt, was haar opmerking. Dat kan dus niet, gezien de verwachte opbrengsten conform de grondexploitatie. De mededeling van de wethouder hebben niet bijgedragen aan enige verheldering in zaken de problematiek die wij in de commissie geschetst hebben. Voorzitter, ik wil uh, graag een uh, abonnement uh, voorlezen meteen. Gaat u gang? Ik begin meteen bij overwegen dat u ja, het goed vindt. prima. Overwegen dat het participatieproces niet goed is uitgevoerd. Dat de online peiling als niet betrouwbaar moet worden aangemerkt. Dat onder een zinnige verklaring er negatieve wijzigingen van een aantal beoordelingen in de zijn aangebracht tegenover de beoordeling in de nulmeting, Terwijl er niets aan de situatie is gewijzigd of juist wel in positieve zin. Dat de raad op dit moment niet in de positie is alsnog kaders te stellen, zoals zaal, woningbouw, goedkope kopen, tenzij met een veel lagere grondopbrengst, hetgeen niet in de naar overeenstemming is met de uitgangspunten van de grondexploitatie. Dat er onvoldoende zicht is op de duur en de kosten van een bestemmingsplanprocedure. Dat het college de raad niet in positie heeft gebracht door voor de muziek uit breed te verkondigen welk plan het zou gaan worden. Besluit, het ontwerpbesluit te schrappen en te vervangen door. De gemeenteraad verwijst het voorstel terug naar het college van BNW met de opdracht. Ga opnieuw een participatietraject in... met voldoen, voldoende ruimte voor inbreng van omwonenden... ondernemend Zandvoort en alle overige inwoners van Zandvoort en Benveld. Organiseer daartoe tenminste avonden in alle wijken. Hou daarbij peilingen niet te plekken beïnvloed kunnen worden... door die architectenbureaus. Indien er een online peiling, geor, online peiling georganiseerd wordt... zorg dan voor een waterdicht systeem en laat het anders achterwege... Komt na de participatie met drie heldere afzonderlijke beoordelingen per plan. Verwerkt daarin onderbouwd de mogelijkheden en de onmogelijkheden van sociale huur en goedkope koop. Maak een eerste keus en bespreek dat in vertrouwen met de gemeenteraad. Maak vervolgens een definitieve keus. Neem tijd voor besprekingen van het resultaat met de architecten en geef de gelegenheid voor reacties. En legt tot slot een voorstel aan de raad voor. Dank u wel. Dank u wel, meneer Paap. Zijn er naar aanleiding van de abonnement vragen ter verduidelijking? aan meneer Paap? Nee? Dat was in eerste termijn ook wat u wilde zeggen, meneer Paap? Dat uh, was het in eerste termijn, eh, voorzitter. Ja. Dank u wel. Meneer Metters, u heeft het woord. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Het CDA uh, blijft al jarenlang... Uh, voor het uh, opknappen van de Watertoren. Dat is niet nieuw, dat hebben we jarenlang herhaald in dit college, ook in de vorige colleges. Uh, er ligt uh, uh, nu dus uh, een plan, drie plannen, om het op te knappen. En het CDA is tevreden dat het een integraal plan geworden is. Dat is wel heel belangrijk: dat zowel het Watertorenplein ontwikkeld wordt als de Watertoren. Ik wil de commissievergadering niet, uh, niet overdoen. En uh, ook niet te veel op details ingaan. Omdat uh, volgens het CDA hier een schets ligt. Een schets die nog veel vragen oproept. Uh, en dat betekent uh, voor ons dat het niet makkelijk geweest is om te kiezen. Want als je kiest, zul je altijd mensen teleurstellen en mensen blij maken. Dat is uh, nu eenmaal zo. Maar als je bestuurskracht toont en de gemeente Zandvoort toont in deze bestuurskracht... door met dit voorstel uh, te komen... dan uh, neem je je verantwoordelijkheid en dan ga je ook voor die keuze. Dat hebben wij gedaan. Wij hebben een keuze gemaakt. En uh, daar kom ik zo op terug. Maar vanwege het feit dat het om een schets gaat... en wij veel vragen hebben die nog een uitwerking, uitwerking nodig hebben... Hebben we een abonnement gemaakt en als u het goed vindt wil ik daar dan... denken. Yes, Oké. Okay. Er zijn die diverse overwegingen, uh, liggen hier aan de grondslag. De ontwikkeling van het Watertorenplein. Het feit, en uh, dit zit ook vooral in de actuele actualiteit tot de heden dat uh, vasteskomende stralen uit een tweetal ingediende planinitiatieven... op basis van uh, een toetsing voor ontwikkeling en aanmerking komen. Dat uit een gevoerd participatieproces gebleken is... dat het plan van Springtij architecten... vanwege de gekozen architectuurstijl en de aansluiting op de omgeving... de voorkeur geniet. Dat dit plan dan vervolgens wel loopt... En die realiteit wil het CDA onder ogen zien... tot naar herziening van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Waartoe de Raad overigens zich in een stadium bereid heeft getoond. Voor CDA is ook belangrijk het draagvlak voor een blauw bouwplan in de directe omgeving. En dat is natuurlijk in belang van het voorspoedig verlopen van de procedure planlogische procedure die uh, eraan zit te komen na het maken van een keuze. Wat wij constateren, en ik heb dat in mijn inleiding gezegd... ...is dat het uh, vooral gaat om een schetsontwerp. En dat er concreet behoefte is aan meer inzicht. En dat meer inzicht zit op hoofdlijnen voor het CDA in de volgende punten. De programmatische mogelijkheden van het plan... ...met de trekking tot de mogelijke woningtype... De financiering van de categorieën de mogelijkheid van goedkope woningen en, voor het ook belangrijk, de extra en intramurale zorgverlening en voorzieningen. Meer inzicht nodig. Ook in de planning, uh, en daar heb ik kort geleden nog een notitie van gezien, die gaat over de gevolgen van de noodzakelijke archeologische en planologische procedure de grondexploitatie de opbrengstpotentie van het plan vanwege enerzijds gewenste aanpassingen gesprekken die nog uh, plaats gaan vinden en anderzijds de programmatische uitwerking het woningbouwprogramma de type grootte, commercieel of maatschappelijk programma parkeerbalans exploitatiemodel van de parkeergarage en de ontsluiting van die parkeergarage de massa en de bouwhoogte, duurzaamheid van het onderwerp, bescherming als voorbeeld van de witte muren en rode daken. Deze overwegingen uh, die wil de Raad uh, verwerkt zien, en het geldt op dit moment voor het CDA, in een nota van uitgangspunten voor de verdere planontwikkeling. Als ons deze nota als kader door de Raad wordt vastgesteld. Dat betekent op bladzijde 2 dat het CDA, u leest hier de voorkeur voor het CDA instemt met de voorkeur voor het planinitiatief van Springtij Architecten. En wij vragen wel het college, we vragen niet alleen, we dragen het op, met de planinitiatiefnemer in gesprek te gaan om betere waarborgen en een concretere informatie te verkrijgen met betrekking tot. Uh, elementen heb ik net eerder genoemd, ik zal ze nog een keer kort herhalen. De doorlooptijd in de kosten van een partiële herziening van het bestemmingsplan Midden Boulevard. De aanpassingsmogelijkheden van dit plan, zodanig dat het kan rekenen op draagvlak onder de direct aanwonenden. Een meer concrete uitwerking van het woning- en zorgprogramma, secure het maatschappelijk commerciële programma. De grondexploitatie, eerder genoemd, opbrengspotentie. parkeerbalans is genoemd door mij in de overwegingen. Ook het exploitatiemodel van het en ontsluiting En tot slot heb ik in de overwegingen genoemd, en daarom zit u het ook terug in de uh, opdracht naar het college, uh, met betrekking tot massa en bouwhoogte en de duurzaamheid van het ontwerp. Wij vragen dus aan het college die aanvullende informatie op hoofdlijnen die wij hier aangeven. Er is al het nodige te vinden in de nota van uitgangspunten. Om dat te verwerken die noten van uitgangspunten uh, voor de verdere planontwikkeling van het Watertorenplein. Die als kader door de raad dan zal worden vastgesteld. Voorzitter, dit is een uh, amendement wat ik op dit moment indien namens het CDA. En, uh, nou, het is het begin vanavond. Ik hoor wel hoe erop gereageerd wordt. Dit was ook mijn eerste uh, bijdrage in eerste termijn. Dank u wel. Dank u wel, meneer Metters. Het is altijd gebruikelijk dat we eerst even kijken of er vragen ter verduidelijking zijn aan meneer Metters. Meneer Kramer stak zijn vinger al op. Meneer Kramer. Ja, voorzitter, ik heb uh, goed geluisterd en ook de overwegingen van het woord van het CDA. Maar voor mij is het totaal onduidelijk waarom u dan wel een keuze maakt voor springtij. Want waarom geeft u dan niet alle drie de partijen een eerlijke kans om deze waarborg zoals u stelt, opnieuw in te brengen? Meneer Meneer Metters. Voorzitter, uh, u heeft het, want het is natuurlijk een CDA-amendement... Uh, kunnen zien in wat ik gezegd heb over de, uh, het punt van de gekozen architectuurstijl... en de aansluiting op de omgeving. En dat is op zichzelf uh, uh, de reden, de hoofdzaak uh, dat wij als CDA... en je kunt er anders over denken, wij respecteren ook andere meningen... we hebben het ook niet makkelijk gevonden, maar wij denken dat op die locatie... Uh, die stijl het beste aansluit op de omgeving. En dat is heel simpel, uh, maar niet eenvoudig geweest... de reden van het CDA. En daarnaast hebben we natuurlijk alle stukken goed gelezen. Heel goed gelezen. En uh, hebben we vervolgens veel vragen in de uitwerking. Maar dat komt terug in de Raad. Uiteindelijk gaan wij ook over... Het ontwerpbestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan is een bevoegdheid van de raad. Dus dat komt natuurlijk uh, terug. Dat geldt ook voor de grondexploitatie. Dat hoef ik hier niet in te noemen. Die komt ook terug in de raad, zoals u weet. En dat zijn dus heel simpel de overwegingen van het CDA geweest. En ik ben heel snel uh, met het aangeven waar onze voorkeur naar uitgaat. Omdat wij op hoofdlijnen uh, hierop uh, een keuze gemaakt hebben. En die hoofdlijn heb ik u aangegeven. Nee, ik Daar kunt u over discussiëren, maar dat is onze hoofdlijn. Ja, ja, voorzitter, uh, het is gewoon een, een vraag uh, ter verduidelijking. Ja. Um, kijk, de heer, de, heer, de heer Mette stelt van... Uh, ja, hij vindt het plan uh, qua architectuur gewoon het leukste... dus daarom kiest hij voor Springtij. Maar hij weet ook dat um, er is een traject met de drie partijen aangegaan. Er zijn ook afspraken gemaakt. Dus in dat opzicht denk ik wel... Uh, en ik weet niet hoe hij daarover na, of het CDA erover nagedacht heeft... dat die andere partijen dan misschien een juridisch proces hierover kunnen aangaan. Want je geeft nu één wel de kans om waarborgen in te brengen... en de andere twee partijen niet. Meneer Metters meneer meneer meneer heeft het woord. Ja, nou, regelt u ook zo, meneer Demmers, als u het wil. Eh, voorzitter, ik zal het kort houden. Ik heb net gezegd, ik ga de commissie niet overdoen... en alle overwegingen. Ik ken de stukken, uh, ken de stukken goed. Uh, We hebben ons ook goed laten informeren door heel veel mensen. En zeker door de uh, drie mensen, die uh, architecten die hier uh, een rol gespeeld hebben... Maar het gaat uiteindelijk om een, om een keuze, die hebben we gemaakt. En wat er uh, uh, verder, uh, wat betreft uh, onderling, ik weet niet wat u bedoelt hoor, tussen architecten aan de hand is, dat is niet desmijnen. Wij maken een keuze als CDA, wij staan daarvoor. Die heeft u gehoord en die hebben de mensen hier gehoord. Die was lastig, maar die is genomen. Nee. Ja voorzitter, ik denk dat de, de heer Mertens totaal niet begrijpt wat ik bedoel. Er is, hij stelt zelf, uh, er ligt nu een schets. Nou, ik denk dat we in een uh, fase zitten dat, uh, dat er gewoon al voorlopige ontwerpen uh, hier uh, ter tafel uh, uh, liggen. Maar het gaat erom: er zijn afspraken gemaakt met drie partijen, drie uh, ontwikkelaars en drie architecten over hoe het proces zal worden ingestoken. En u kiest nu als gemeenteraad een heel ander proces daarin. En ik vraag of dat wel juridisch haalbaar is op deze manier, dat die andere partijen niet kunnen gaan claimen bij de gemeente. Ja, wat mij betreft de laatste voorzitter, want het is een herhaling van. Dat is aan andere partijen. Ik herhaal dat hier een voorstel ligt van het college uh, wat in Zandvoort wordt bestuurd. En in dat voorstel uh, wordt een uh, voorkeur uitgesproken. Nou, u heeft uh, van mij nu kunnen zien en kunnen horen. U kunt het lezen en u heeft het gehoord hoe het CDA daarin staat. En uh, dat is een volle strekt. De eh, democratische bestuursstijl uh, en bevoegdheid die hier gebruikt wordt, dus daar heeft het CDA gebruik van gemaakt. Dat is politiek. Dank u wel. Meneer Demmers, u had ook een vraag ter verduidelijking. Ja, ik had een vraag aan uh, uh, meneer Kramer. Hij had het over eerlijk. Maar meneer kan, Demmers. Ja, kan die kan meneer niet... Demmers, één vraag dan: Kramer aangeven wat er dan uh, in concreto nu oneerlijk is gegaan, meneer Kramer. Wat er oneerlijk is gegaan is dat we nu al kiezen voor een plan. En dat plan kan nu aangepast worden aan de kaders die wij dan gaan stellen, zoals ik het CDA begrijp. Nou, ik vind dat je dan alle drie de partijen een kans moet geven om zeg maar, aan de kaders te voldoen die wij hier stellen als gemeenteraad. Okay. Meneer Demmers, voor we later gemeente, dit was een korte vraag ter verduidelijking. U krijgt allemaal nog de gelegenheid in eerste termijn uitgebreid het woord te voeren. Ik heb de bewuste twee partijen die een abonnement wilden indienen... als eerste het woord gegeven. We gaan nu verder. Wie wil vervolgens? Niemand meer? Nou, oh, mevrouw Van der Veld. Ik, ik dacht, ik wacht even af. Ja. Misschien anderen ook. Ja, ik, ik wil eigenlijk eerst even ingaan op de twee abonnementen. En daarbij trek ik ook even iets anders. Um, ik moet u zeggen... Ik draai pas uh, kort mee als raadslid en ik heb het nog nooit zo zwaar gehad. En waarom? Omdat je van alle kanten word je bestookt met vooral te kiezen voor een plan. Mogelijkheden, onmogelijkheden, zelfs raadsleden die, die je willen beïnvloeden. Uh, dit is eigenlijk alleen maar ontstaan. En in dat kom ik dan even terug op het amendement van Sociaal Zandvoort omdat het college voor de muziek uit is gaan lopen. U heeft ons niet als raad de kans gegeven... om een keuze te maken of voor ons u uw eigen keuze naar voren heeft gebracht. Dat brengt ons inderdaad in een lastige positie. En dat doet mij zelfs eigenlijk zover een lastig gevoel geven... dat ik eigenlijk van plan was vanavond... hetzij een motie van treurnis, hetzij een motie van afkeuring in te dienen... Gewoon weg omdat het college de raad gepasseerd heeft. Dat is namelijk wat u gedaan heeft. De raad passeren. Daarbij is de kans ook inderdaad niet gegeven... zoals de VVD ook zegt... aan alle indieners om hun plan verder uit te werken. Dat klopt. Maar het is natuurlijk ook zo... dat je de indieners van de plannen... ook niet op verdere kosten moet jagen... wanneer er toch al hier binnen ons huis enige duidelijkheid bestaat dat er <kwijnt> toch de neiging naar een bepaald plan gaat. Verder heb ik uh, de heer De Vries iets horen zeggen vanavond waar ik echt van gruwel. Ik vind dat soort aantijgingen burgemeesters niet op ingegaan. ik doe het lekker wel... Ik vind dat soort aantijgingen niet thuis horen in een raadzaal. Te meer omdat de heer De Vries zelf een overbuurman van een van de andere partijen is geweest. Jarenlang. Daar zou ik ook wat van kunnen denken. De heer De Vries heeft zelfs een behoorlijke advertentie in de Zandvoortse krant geplaatst. Waarbij de heer De Vries aangaf dat de oudere partij Zandvoort, zonder medeweten van de overige fractieleden overigens, aangaf voor een bepaald plan te kiezen. Dus voor mij zijn dit soort aantijgingen zeker vanuit de hoek van de heer De Vries. Ik zeg maar niet wat ik ervan vind. Nee, um, nee, mevrouw van der Veld. Nee, nee, nee, nee, want dan ga ik hetzelfde doen als de heer De Vries gedaan heeft. Uh, verder, um, inderdaad, de, de burgemeester gaf het al aan bij dit soort keuzes, ja sta je eigenlijk altijd voor wat daar staat. Allemaal van pas te maken en door iedereen bemind Zijn de onmogelijkste zaken die men in het leven vindt... dat geldt ook weer voor dit plan. En toch wil ik u al meegeven dat uh, de planontwikkeling door moet gaan. Mijn collega Demmers gaat daar straks in uh, tweede ronde verder op in. Maar ik moet u wel zeggen dat ik hier heel, heel erg naar gevoel bij heb... hoe dit allemaal gelopen is. Vooral ook hoe anderen elkaar bejegenen. Binnen de, de partijen die de dingen aanbieden elkaar zwart maken. En ik vind het zeker niet netjes gegaan. Maar wij zullen onze rug recht houden en houden bij wat wij ooit in een verleden al gezegd hebben tegen elkaar waar we voor willen gaan. Maar daar komen we in tweede termijn op terug. Dank u wel, mevrouw Van der Veld. Ik kijk rond iemand anders in eerste termijn nog. Meneer De Vries? ...op de woorden van mevrouw van der Veld. Daarbij kwam onder andere een advertentie te sprake... ...waarin ik al honderden keren heb aangegeven... ...dat daar door een misverstand bij de krant... ...het OPZ-logo boven is gekomen. Ik herhaal het toch nog maar een keer. Dat is onjuist. Die advertentie heb ik gewoon op persoonlijke titel geplaatst. Ehm... Ik heb in, een, uh, in het verweer, wat, uh, nee de VVD heeft een aantal vragen gesteld. Uh, en daar vond ik onder andere in uh, dat een raadslid, werd toen niet met name genoemd, uh, tegen de afspraak in zoals dat was neergelegd in, de, in het participatieplan, uh, zich met het uh, participatieplan had bemoeid. Ik weet niet of u dat plan bij u heeft. Ik heb het hier wel als u zo vriendelijk wilt zijn om het aan te wijzen waar dat staat... ik kan het niet vinden. Dus er wordt daarop een aantal zaken gebouwd. Mevrouw van der Veld reageert erop. Ik denk dat meneer Paap het min of meer ook al bedoelde. Ik vind het prima allemaal, maar eh, bij mij valt het onder een stukje manipulatie... wat ik eh, gedurende het hele project al heb eh, ontdekt. Dan wil ik het nu even belaten. Wie nog meer in eerste termijn? Meneer Kramer. Ja, voorzitter, dat is best wel een ferme beschuldiging wat de heer De Vries nu zegt. Dus ik wil wel graag dan dat hij dat ook dan uitlegt of anders het uh, terugneemt. Meneer De Vries. Wat wilt u dat ik uitleg? Manipulatie. Uh, als men niet kan aantonen in het plan van aanpak datgene wat uh, gesteld wordt dat er gevraagd is aan de raadsleden... om zich niet met het participatieproces te bemoeien. Ja. Dan vind ik die bewoordingen een vorm van manipulatie. En u kunt wat mij betreft schorsen, dan zoek ik het even op. Dan mag u het voor mij aanwijzen waar het staat. Meneer de Vries, laat ik als voorzitter van de raad zeggen... Er is in een mededeling aan de Raad dat nog eens benadrukt... dat we dat niet zouden doen. Het hoort denk ik ook bij ja, basale regels. Wil je zo'n traject enigszins kans van slagen geven... dat je daarin terughoudend opstelt als bestuursorgaan, zo kan ik nog wel een aantal andere dingen benoemen. En ik deel uh, de mening van meneer Kramer... die net aangeeft, want ik was even iets terughoudender... dat hier het woord manipulatie ongepast is. Dus... Uh, u kunt kiezen of u neemt het terug of uh, we gaan verder. Maar dat betekent ook dat ik een volgende keer als u dit woord opnieuw gebruikt... op een onjuiste wijze u het woord ontneem. Dan trek ik het woord manipulatie terug. Maar ik, uh, ik tart u toch om samen met mij in, het plan van aan, in de plan van aanpak uh, te zoeken... naar waar staat dat Ik heb u het net uitgelegd, meneer De Vries, ja. hoe ik ernaar kijk. Dus u mag mij tarten op alle mogelijke manieren... Ik zou zeggen, neem een taartje mee. Dat werkt vaak wat prettiger. Uh, we gaan verder met de eerste termijn. Wie wenst in eerste termijn nog het woord? Meneer Sandbergen. Ja, voorzitter. Al voordat ik uh, mijn betoog begin, begeef... Uh, was ik, uh, laten we zeggen, verbijsterd over de, de opmerkingen van uh, de heer De Vries... Uh, de eerste vraag is eigenlijk, uh, is dat uh, namens OPZ of, of is dat op persoonlijke titel? Dat hoor ik dan graag. Uh, meneer De Vries heeft het over een uh, mail. Ja, uh, dat zal wel. Uh, ik heb de mail niet gekregen. En, uh, maar misschien uh, kunt u uit de doeken staan doen uh, wat daarin staat met betrekking tot D66... Want het is voor mij een beetje moeilijk om te reageren op iets... wat ik uh, uh, ja, eigenlijk niet kan uh, verdedigen. Behalve dan dat u zegt dat er sprake zou zijn van vriendjespolitiek. Wat ik uh, een, een, een hele ernstige aanteging vind. Want vriendjespolitiek en corruptie, dat ligt vlak bij elkaar... En ik beschouw dat als ook zo duidelijk, u, beschouw, u beschuldigt mij dus en mijn fractie van corruptie. Ik denk dat u dat maar eens waar moet maken, nu, op dit moment. En als u dat niet kunt, dan moet u uw excuses aanbieden... maar niet alleen aan de fractie van D66, maar aan de hele Raad. Dat gezegd hebben ga ik nu met mijn betoog beginnen... Vindt u het handig als ik meteen reageer, voorzitter? Nee, vind ik niet nodig. Okay. U kunt ze geven. Ik ook niet. U kunt het even op u in laten werken. U heeft in de gaten wie hier de werkelijke voorzitter is, neem ik aan. Laat ik het zo zeggen, deze voorzitter, en dat kenmerkt u ook, heeft altijd vele meedenkers. En daar maak ik ook dankbaar gebruik van. Ja, dat ziet u ook. En soms vat ik dat niet zo op, hè? zo kent u mij ook wel. Dan ben ik wat knorrig, maar nu niet. Dus ik denk ook dat het verstandig is, meneer de Vries... dat u enige denkpauze krijgt om daarop te reageren. Voordat ik hem misschien weer aftik. Meneer Sandbergen. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, Sandvoort eh, is gezegend... met een drietal planinitiatieven... met betrekking tot de inrichting van het Watertorenplein. Een plein dat overigens niet bestaat. En toch weet elke oplettende zandvotter wat ermee bedoeld wordt. Eén plan heeft betrekking op de bouw van drie flats... ten behoeve van 35 vlekwoningen voor senioren... als mede een soort zorgcentrum. Dat is het plan van Beaza-architecten. Eén plan stelt voor een klein woonbuurtje te creëren... Dat is het plan van Springtij-architecten. En tenslotte is er een plan om zes flatgebouwen voor en achter de toren te bouwen. En dat is het plan van Bad Zandvoort. En om het wat gecompliceerder te maken, valt er op alle drie de plannen wat aan te merken. Het plan dat de bouw van woningen voor ouderen voorstaat, beperkt zich dan ook daadwerkelijk tot ouderen. Dat voldoet niet aan het streven om een evenwichtige bevolkingssamenstelling te bewerkstelligen. Het plan met betrekking tot de bouw van het woonwijkje wijkt significant af van het bestemmingsplan. Dat is overigens een bewuste keuze van de architect. En het derde plan betreft de bouw van zes flatgebouwen waarvan vier vergelijkbaar zijn met de hoogte van ons bekende flat aan het Vervougesplein of de Sofia flat. Overigens wijken ook de twee plannen die de bouw van flatwoningen voorstaan, zij het in mindere mate ook af van het geldende bestemmingsplan. Ten slotte blijkt dat alle plannen een negatief effect hebben op het huidige aantal parkeerplaatsen. Voorzitter, met betrekking tot openbare parkeerplaatsen heeft de Raad op 22 maart jongstleden in meerderheid in grote meerderheid besloten in te stemmen met het vervallen van die plekken. Ook de wetenschap dat plannen niet pasten binnen het bestemmingsplan... was geen aanleiding voor de Raad om één of meer plannen uit te sluiten. Immers is door de Raad de mogelijkheid geschapen... een particiële, een particiële her, herziening van het bestemmingsplan Midden Boulevard... ...in procedure te brengen. Verder hebben nagenoeg alle politieke partijen besloten... ...de drie plannen aan de bevolking van Zandvoort voor te leggen... ...door middel van het houden van informatieavonden... ...en volgens, vervolgens de mening van de bewoners te peilen. En dat laatste is op verschillende manieren gedaan. In het coalitieakkoord zijn twee zaken afgesproken die van belang zijn... Allereerst de afspraak dat de projecten zoals het Watertorenplein... worden voortgezet en afgerond. En ten tweede is afgesproken dat de bevolking van Zandvoort... betrokken moet worden bij de besluitvorming... door middel van participatie. Er zijn van de zomer drie participatieavonden georganiseerd. En er was een online peiling. De uitslag van die participatie is voor ons de belangrijkste. Iedereen heeft destijds kennis kunnen nemen van de plannen van de architecten. Zij zelf hebben de gelegenheid gehad... de belangstellenden voor hun plannen te winnen. Daarnaast is ruime aandacht geschonken aan de plannen in de media. Dan komt er een enquête en er zijn op een gegeven moment... Meer dan 400 reacties. Voorzitter, ik kan me voorstellen dat een aantal mensen teleurgesteld is... over de uitslag van de enquête. Maar onzinzins geeft het uitslag een beeld... hoe ze antwoorders over de drie plannen denken. Uit de gehouden enquête blijkt dat 50% van de deelnemers... haar voorkeur heeft uitgesproken voor de plannen van het kleine woonbuurtje, het plan van Springtij. En verder blijkt dat de meningen over de stijl... het type woning, de aansluiting op de omgeving... bij dit plan het hoogst scoorde. Voorts bleek dat het woonwijkje... ook bij de direct omwonenden het hoogst scoorde... al scoorde ook het plan voor de oudere flats goed... Het plan van de zes flats van Bad Zandvoort scoorde opmerkelijk laag. De keuze van de bevolking van Zandvoort is voor D66 duidelijk. Ook de fractie van D66 was verdeeld over de keuze. Maar de keuze van de Zandvoorters was doorslaggevend. Dat doet ook recht aan datgene dat in het coalitieakkoord is afgesproken met betrekking tot de, de, de, de, de, de participatie. Voorzitter. Korte interruptie, meneer Paap. Meneer Zandberg, u hebt het uh, uh, over de online en enquête. Uh, vindt u die nou betrouwbaar? Ja. Meneer Zandberg. Voorzitter, ik hecht meerwaarde aan de, aan de enquête die gehouden is tijdens de drie informatieavonden. Waar overigens ook aangegeven werd dat het plan voor springtij uh, de voorkeur genoot. De plan, en ik weet waar u op doelt, de, het plan met betrekking tot de online verbindingen, of de online uh, plan, daar zou je op een gegeven moment op een of andere manier kunnen uh, ja, frauderen. Aan de andere kant moet ik zeggen van ja, uh, wie heeft er dan gefraudeerd? Nou, Zijn nee, nou dat, te... Het gaat mij niet over frauderen. Nou, nou... Nee, nee, nee, het gaat erom, kijk, uh, uh, nee, er wordt gezegd, voorzitter we hebben de dubbele IP-adres eruit gehaald. Hè? Dat staat in het stuk. En eigenlijk... de online-enquête moesten we eigenlijk... maar niet meetellen. Dat staat er ook in. Nou, Waarom niet? Omdat het heel simpel is... om een IP-adres te veranderen van jezelf. En buiten dat... je hebt een mobiele telefoon... daar kan je mee enquête je enquête-invullen. Voorzitter, ik je, je begrijp de argumenten... Thuis. van de heer uh, Paap, maar ik deel ze niet. Ik begrijp best dat in bepaalde zaken uh, ja, toch gefraudeerd kan worden. Dat er mensen zijn die dubbel gestemd hebben. En er zijn misschien wel aanwijzingen dat het zo is. Maar ik kan me nauwelijks voorstellen dat er 400 mensen zijn... die dat hebben gedaan. En als dat zo zou zijn geweest... Voorzitter, dat zeg ik helemaal niet. Ja, ja. u... u ik zeg gewoon, die mogelijkheid is aanwezig om te frauderen met IP-nummers, met IP-adressen. Dat, dat geef ik alleen maar aan. U, u overtuigt elkaar niet. Voorzitter, ik geef. Al, dan wil ik nog even teruggaan. U zegt, er zijn drie avonden geweest. Nou, over die totale drie avonden zijn uh, uh, 140 mensen geweest. Uh, waarvan ik uh, uh, heb begrepen dat er één avond uh, besloten was voor ondernemers. Nou, vindt u dat nou correct dat er één besloten avond wordt voor ondernemers? Nou, Paard, ik niet. Als je een enquête doet, moet je een enquête Paard, doen. Afronden graag, meneer Sandberger. Gaat u verder. Het is mij niet bekend van een besloten bijeenkomst. Voorzitter, um, ja, wij komen niet tot elkaar. Maar ik, ik, ik moet toch constateren dat de heer uh, Paap weinig vertrouwen heeft in, in uh, de uitkomst van een enquête die door honderden bewoners zijn uh, ja, uitgebracht. In ieder geval bleek dat het woonwijkje ook bij de directe omgevende... het hoogst scoorde. Al scoorde het plan van de oudere flats goed. Het plan van de zes flats van Bad Zandvoort scoorde opmerkelijk laag. En de keuze van de bevolking voor Zandvoort, van Zandvoort is voor 1066 duidelijk... En Nogmaals, ook de fractie van D66 wat verdeeld over de keuze. Maar de keuze van de zandvoorters was voor ons bepalend. En dat doet ook recht aan datgene dat in het coalitieakkoord is afgesproken... met betrekking tot participatie. Meneer Kramer. Als meneer wij straks... Meneer Sandbergen. Ja, voorzitter, uh, dank u wel. Um, ja, de heer Sandbergen zegt, ja, ook de omwonenden die uh, uh, kozen springtij als uh, beste uh, plan... Um, ik krijg veel geluid dat mensen niet hebben gestemd of niet wisten dat ze mo mochten stemmen. Maar we hebben na uh, dat enquête is geweest ook heel veel uh, bewonersbrieven gehad. Uh, hele lijsten met, uh, met adressen van mensen die, uh, die het niet eens zijn uh, met het uh, plan van Springtij. Hoe weegt u dat mee in uw, uh, in uw keuze? Voorzitter, er is op een gegeven moment een enquête gehouden op basis van, een gepresente van gepresenteerde plannen... Inmiddels heb ik begrepen dat een aantal plannen om welke reden dan ook gewijzigd zijn. Ja, dan kan ik die enquête die gehouden is daar niet op loslaten. Want dat weet ik gewoon niet. En, eh, ik ga dus gewoon uit van dat wat er gebeurd is van de zomer. Die participatieavonden die zijn gedaan. De plannen die gepresenteerd zijn door de... Uh, architect zelf, daar ga ik van uit. En ja, ongetwijfeld zullen de mensen zijn... die, die teleurgesteld zijn over de uitslag van de enquête. Ik heb dat al eerder ge gezegd. Ik heb ook... Uh, gehoord dat er mensen zijn die uh, het heel erg prettig vinden uh, dat er een keuze is gemaakt. Ik heb ook andere geluiden gehoord, uh, mevrouw Van der Veld, die had het daar al over, van uh, manipulatie, etcetera, etcetera, Ik heb van alles gehoord, maar ik hou mij gewoon aan de officiële enquête die is gehouden na aanleiding van de presentaties door de architecten. En voorzitter, Meneer Kramer, als de... dames en heren, we zouden zeer terughoudend zijn met interrupties. Ik wil wel wat recht Ik kom zo bij u, mevrouw van der Veld. Meneer Kramer mag nog een korte vraag ter verduidelijking. Ja, voorzitter, uh, in mijn beleving zijn tijdens de online peiling... Uh, die de heer Samberger net ook een beetje in twijfel trokken... er tien stemmen op springtijd geweest, maar we hebben nu echt lijsten gehad van het tienvoudige, van wat uh, mensen tegen zijn. Dus ik vraag alleen aan hem hoe hij dat meeweegt. Zegt hij nu gewoon letterlijk, dat weeg ik absoluut niet mee? Meneer Voorzitter. Voorzitter, er is een enquête gehouden. En die is ingevuld door 400 zoveel mensen. Die tellen die mee. Die tellen, wat mij betreft, tellen die mee. Daar houd ik me aan... En dat wat er daarna gebeurd is, op grond van allerlei uh, ja, wijzigingen in plannen of wat dan ook. Ja, het spijt me. Daar, daar kan ik op een gegeven moment geen rekening mee houden. Omdat mensen die er nu op tegen zijn, daar zijn ongetwijfeld weer mensen die zich bedacht hebben en die ervoor zijn. Ik weet dat niet. Ik hou me gewoon aan de officiële peiling. Dank u wel, meneer Sandberger. En als wij straks voor het voorstel van. Meneer Sandberger, meneer Ja, uw betoog prikkelt toch ja. meerdere mensen. Mevrouw van der Veld, korte verduidelijking of interruptie. Nee, hoor, het is inderdaad heel kort. Ik wil even dat uh, meneer Sandberger recht zet dat ik iets gezegd zou hebben over manipulatie en de enquête. Want dat heb ik namelijk niet gezegd. Maar ja. manipulatie die heb ik niet gezegd. Bij deze. Gaan Dank u gedaan. wel. Waarvan acte? Meneer Zandbergen. Als wij dan straks voor het voorstel van het college stemmen... dan noemen wij dat in de wetenschap dat er nog veel gedaan moet worden. Er zullen bijvoorbeeld archeologische onderzoeken moeten worden gedaan. En er moet bijvoorbeeld nog een nota van uitgangspunten... en een programma van eisen worden opgesteld. Kortom, er is nog veel te doen. Maar, en dat is belangrijk... als het voorstel van het college wordt aangenomen... Is er een belangrijke stap gezet. Dank u wel. Dank u wel, meneer Sandbergen. Ik kijk even rond. Meneer Posten. Ja, ik. Ik was even met stomheid geslagen door de opmerkingen van mijn partijgenoot, de heer De Vries. Vier maanden geleden heeft hij ons al in een hele moeilijke situatie gebracht. Met die krankzinnige brieven waar hij ontkende dat hij die had de, uh, de open logo had gebruikt. Terwijl de medewerkers van de krant zeggen dat hij wel bewust die afgetentie heeft neergezet. En nu komt hij hier weer mee aan. Wat moet ik zeggen? Ik wou eigenlijk net de zaal verlaten om het in de eerste moet hebben om excuses aan te laten bieden. Tegen onze coalitiepartijen D66 is hier om je dood te gaan, meneer De Vries. Dank u. Dank u wel, uh, meneer Poster. Nee, meneer De Vries. Hij wordt niet op deze manier... Ja, voorzitter, ik zou uh, graag een uh, schorsing willen. Meneer Kramer, meneer Kramer vraagt een schorsing. Hoe lang wilt u een schorsing, meneer Kramer? Tien minuten. Tien minuten, dan is de zaak geschorst. Ja, goedenavond, dames en heren. U Luister naar de raadsvergaderingen. Op dit moment zijn er 10 minuten schorsing. In de tussentijd zullen wij uh, muziek gaan draaien. We beginnen met uh, Code NB met Zoek Jezelf. Demonstructie 11. Zoek jezelf, wat tegelijkertijd de moraal van ons verhaal. Nederland Gezond, het Simplicies Verbond en Onverhoop Niet Content. Postbus 275, Purmerend.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 Dikker doenerij genoeg, op kantoor en in de kroeg. Als je nou eens geen masker droeg, zou je dat niet beter staan? Wat moet je met die komen? Daar schiet niemand iets mee op.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 in Wacht Peter staat. Zoek jezelf, broers, vind jezelf. Wees en blij van in jezelf.